1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. VN noemt slachting in Hula een executie. Zeker tien doden bij nieuwe aardbeving in Noord-Italië... en crisis in de bouw treft vooral middelgrote bedrijven. Op veel plaatsen is de zon, misschien valt er ook een bui. Het wordt een graad of 20 en aan zee kan de mist en bewolking wat langer blijven hangen. Daar wordt het 14 graden. Morgen weinig verandering, 15 graden aan zee tot 21 in Limburg. En vanaf donderdag wordt het frisser en neemt de kans op regen toe. De meeste slachtoffers van het bloedbad in de Syrische stad Hula zijn van dichtbij doodgeschoten. Dat zeggen de Verenigde Naties na onderzoek. In Hula werden vrijdag 108 mensen gedood nadat het regeringsleger de stad had bestookt. Volgens de VN zijn hele families uitgemoord. Het was een van de bloedigste incidenten in Syrië sinds de opstand tegen het president Assad vorig jaar begon. Frankrijk wijst de Syrische ambassadeur uit. President Hollande zegt dat hij dat besluit heeft genomen vanwege het aanhoudende geweld in Syrië. De Syrische ambassadeur in Parijs moet volgens Hollande vandaag of morgen vertrekken. En Hollande zei verder dat hij in juli een nieuwe bijeenkomst wil houden van de groep vrienden van Syrië. Dan naar Noord-Italië, want het dodental na de nieuwe aardbeving is verder opgelopen. Anderhalve week geleden werd het gebied uh, ook getroffen. Toen kwamen zeven mensen om het leven en vandaag dus weer een aardbeving. Correspondent Bas Meester zit hier in de studio. Bas, hoeveel mensen zijn uh, daarna de beving van vanmorgen omgekomen, dat jij weet? Men spreekt nu van tien mensen en uh, men vreest dat het uh, dodental nog eens zal oplopen. En er zijn ook wat gewonden, maar daar is nog niet zoveel over bekend. Nee, wat weet jij over de schade? De schade, ja, het is uh, vooral de gebouwen die al getroffen waren... zijn verder ingestort. Er zijn opnieuw fabrieksloodsen ingestort. Daar zijn ook weer drie mensen bij omgekomen. En um, er zijn ook nieuwe kerken uh, ingestort. Zoals uh, de kerk van uh, Rovereto di Novi. En daar is de pastoor bij omgekomen. Die ging net kijken of de kerk uh, schade had. En op dat moment stortte een deel van de dom in... De brandweerman die bij hem was die is ongedeerd gebleven, maar de pastoor is omgekomen. Ja, En wat weet jij over de hulpverlening? Want je kunt je voorstellen dat na de vorige uitbeving de hulpverlening paraat staat. Ja, Deels is die nu natuurlijk paraat, maar er zullen extra fondsen moeten worden vrijgemaakt. En daar wordt op dit moment al over vergaderd in Rome. Het hoofd van de burgerbescherming is daar aan het vergaderen. En zal later op de dag waarschijnlijk naar het gebied gaan om de zaak en de schade op te nemen. Ja, weer nieuwe schade dus daar in het noorden van Italië. Bas, dankjewel. We bellen met uh, Ronald Verhagen. Hij woont sinds 87 uh, in de stad Bologna. Uh, niet zo ver van het aardbevingsgebied. Meneer Verhagen, goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u die schokken gevoeld? Jazeker. Dat was uh, vrij heftig vanochtend, moet ik zeggen. Vertelt u eens. Eh... Uh... Nou, ik zat op de bank en uh, ik voelde op een gegeven moment uh, de bank, uh, die begon, uh, begon uh, flink te trillen. En na een paar seconden uh, uh, hoorde ik ook uh, wat, uh, wat schilderijtjes aan de muur, die uh, begonnen te klappen. En wat dus, deed je uh, toen? Uh, uh, nou ja, ik uh, ben uh, naar de deur gegaan, de buitendeur. Ik heb even gekeken... Uh, hoe de situatie verder was met, uh, ook met de buren en uh, nou, dat was allemaal in orde. In de tussentijd was het uh, al voorbij, zeg maar. Maar de schrik uh, die zat er wel in. Maar nee, ja, uh, ook uh, met, uh, in de herinnering van, uh, van de aardbeving van een week geleden was het uh, ongeveer dezelfde schok. Dus ik dacht van nou ja, ik kan wel binnen blijven, dat is geen probleem. Ja, want je zou ook kunnen denken, gebouwen zijn beschadigd. Mensen durven misschien niet meer binnen te blijven, want bij de volgende klap stort het in. Ja, exact. Dat, is, uh, dat, dat was uh, voor mij dan uh, de afgelopen uh, zaterdag, dat is maar negen dagen geleden, zoiets. Uh, na de eerste schok uh, volgde er een tweede veel, uh, veel minder sterke. En uh, toen ben ik... Uh, uit mijn bed gegaan en zijn we allebei... We hebben ons aangekleed en zijn naar buiten gegaan. Want ik vond het uh, ja, toch wel eng. Iedereen de straat op? Ja, ja, ja. hier in de straat uh, zag ik dan niemand. Het was natuurlijk midden in de nacht. Uh, het was, uh, ja, ik zag ook geen dichter bij, uh, bij andere appartementen of zo. Maar tweemaal de hoek om en uh, stond de straat uh, redelijk vol met mensen. Wat ouderen. Uh, jonge stelletjes met uh, kindertjes op de, uh, op de arm. Dus. Kunnen mensen nu nog naar hun werk, of durven mensen nog naar hun werk? Ja, ik, uh, ik ben net even buiten geweest en uh, het leven uh, gaat gewoon door. Het was, het was vrij rustig. Uh, uh, mensen ook, even in een, in een winkel, uh, wat we op, uh, een gesprekje gehad met een paar mensen. Ja. Ze zijn wel bang, maar uh, ze moeten toch door. Je en, moet verder ja. ja, over het algemeen valt het hier wel mee. Maar ik neem aan dat uh, in het uh, dichtbij het epicentrum dat het, uh, dat het minder uh, rustig is. Ja, de ervaringen van Ronald Verhagen in Bologna. Dank u wel, meneer Verhagen. Geen dank alsjeblieft. Goeiedag. Bedankt. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het gaat steeds slechter in de bouw in Nederland. Vergeleken met vorig jaar steeg het aantal faillissementen met ruim een kwart. Omzet liep met 9% terug. De eerste drie maanden van dit jaar verdwenen er 9000 banen, meldt het CBS. En dat duurt nu al vier jaar. Vooral de middelgrote bouwbedrijven die worden getroffen. Er is nauwelijks nieuw werk voor handen. Henk Kleinpoelhuis is voorzitter van de Aannemersfederatie Nederland. Goedemiddag. Herkent u dat sombere plaatje van het CBS? Goedemiddag. Nee, ik, ik ken dat plaatje. Dat is geen verrassing. We ja. gaan al heel lang slecht in de bouw. Ja, hoe komt het dat vooral de, midden, de middelgrote bedrijven getroffen worden? Dat de middelgrote bedrijven zijn uh, afhankelijk van uh, woningbouwprojecten... en uh, nieuwbouw- utiliteitsbouwprojecten. En daar vallen dus de klappen. En de kleine aannemers die zeilen daar een beetje tussendoor. Dat klopt. Het is uh, nog wel. De particulieren besteden nog wel wat aan uh, woningsituatie uh, te verbeteren. En daar, uh, daar drijven deze kleine bedrijven op. Ja, en de grote, die, de, de middelgrote uh, bedrijven, zeg maar, die uh, hebben echt van die woningbouw uh, toch zwaar te lijden. En ja, die kunnen toch niet veel meer hebben. Dat klopt. Het is gewoon een kille sanering van de bouw en infrastructuur op dit moment. En de aannemersfederatie ziet uh, dat er op dit moment uh, heel veel vaste krachten uit de sector wegvloeien, die we later hard nodig zullen hebben. Maar die mensen zijn, uh, ja, kille sanering, denk je, die zijn gewoon definitief weg? Die zijn definitief weg, uh, mag je wel aannemen. Ja, en de rest, wat moet er nou gebeuren om die middelgrote bouwers toch overeind te houden? Nou, de, de investeringen in de bouw uh, moeten worden af, aangewakkerd. Uh, het kabinet is wat ons uh, inzicht betreft uh, veel te afwachtend. De aannemersfederatie vindt gewoon uh, dat er een investeringsagenda moet komen. Of beter gezegd uh, al lang had moeten zijn die met andere inzet van middelen en bijvoorbeeld Europese gelden zowel de investeringen als de innovaties in de sector op gang zou brengen. Dus die woningbouw, dat moet nou eens een keer lot, verkeer vlot getrokken worden, uh, wat u betreft? Wat ons betreft wel, ja. ja. En dat heeft ook een vliegwiel-effect uh, natuurlijk naar de andere sectoren... Ja. gezien de spin-off die de bouw heeft. We gaan eens kijken wat er allemaal gaat gebeuren, meneer Kleinpoelhuis. Het zijn sombere tijden. Dank u wel, voorzitter van de Aannemersfederatie Nederland. De rechtbank in Den Haag doet vrijdag uitspraak in het kort geding van PVV-leider Wilders tegen de staat. Dat geding diende vanochtend. Wilders vindt dat Nederland niet moet meedoen aan het Europese noodfonds. Vanuit de rechtbank in Den Haag, Margreet Boer. Geert Wilders heeft het ministerie van Algemene Zaken, het ministerie van Financiën en het ministerie van Buitenlandse Zaken gedagvaard. En Wilders staat voor de rechter als gewone burger, zegt zijn advocaat Bram Moskovits. Politieke vragen zijn en worden niet aan u voorgelegd. Althans niet als het aan Wilders ligt. Middels deze kortgedenkprocedure wenst Wilders niet het politieke debat op een tweede schaakbord te voeren. Wilders wenst alleen dat de handelwijze van de staat en het ESM-verdrag... zoveel als mogelijk onder de loep van de Nederlandse burgerlijke rechter worden gelegd voordat het te laat is. Moscovici wil aantonen dat de Nederlandse staat... door dit wetsvoorstel nu aan het parlement voor te leggen... mogelijk een onrechtmatige daad pleegt. Er worden bevoegdheden aan Brussel overgedragen. En zo'n wet moet een demissionair kabinet... niet overhaast door de Tweede Kamer drukken. De landsadvocaat Houtzagers zegt dat de Tweede Kamer vorige week... in ruime meerderheid heeft ingestemd met deze wet. En hij vindt dat deze kwestie niet bij de rechter thuis hoort. Bij de vraag of, wanneer... En in welke vorm een wet tot stand zal komen, moet worden beantwoord op grond van politieke besluitvorming en afweging van daarbij betrokken belangen. De evenzeer op de grondwet berustende verdeling van bevoegdheden van de verschillende staatsorganen brengt mee dat de rechter niet vermag in te grijpen in die procedure van politieke besluitvorming. Geert Wilders is optimistisch over de uitkomst van deze rechtszaak. Hij roemde het pleidooi van zijn advocaat Bram Moscovic. Ik denk dat we zeker een kans maken. Ik denk dat wat de heer Moscovic niet alleen een prachtig pleidooi heeft gehouden, maar wat hij vorige week ook zei, dat hij toch wel enige kans of lichtpuntjes zag... Eh, dat we ons daar ook aan vast moeten houden. We zouden hier niet staan als we bijvoorbeeld dachten dat we eh, geen schijn van kans zouden hebben. Dus ik hoop maar dat de rechter in het belang van zoveel Nederlanders eh, toch zegt: Nogmaals, niet een politieke beoordeling van ik vind het een goed of slecht verdrag of wetsvoorstel. Maar eh, stel het nou uit tot na de verkiezing op 12 september, zodat het onderdeel kan uitmaken van een democratisch proces, eh, de campagne. En dat ook mensen dat mee kunnen nemen in een oordeel als ze 12 september een stemhokje ingaan. Als de rechter Wilders vrijdag geen gelijk geeft, dan overweegt hij nog om een bodemprocedure te starten. Maar zo'n zaak kan jaren duren. Kees van Koten schrijft het Boekenweekgeschenk voor 2013. Thema van de week volgend jaar is gouden tijden, zwarte bladzijden. Maar Van Koten hoeft daar niet echt rekening mee te houden. Jeroen Wilaart zocht hem op. Kees van Koten was al lang gewild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 Dit moet goed zijn. Dit moet goed zijn. Ik uh, heb zulke warme herinneringen aan het boekenweekgeschenk... en de boekenweek. en Met mijn vader naar de Bijenkorf in Den Haag... waar ze stonden te hier in de stalletjes. En dan was je al die stalletjes langs gegaan. En dan had je hella Haas naast Simon Carmichelt zien staan... en Harriet Vrezen en van Denius. En dan aan het eind kreeg je al een boekenweekgeschenk. En, en mijn vader had ze ook allemaal op een rijtje. Dus dat ik daar nu bij mag staan, vind ik een uh, grote eer...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 Ik maak altijd een sprongetje van iets wat ik me herinner naar het heden. En keurt het heden dan goed of af? Of draai je dat om? En dat zal het wel weer worden. Maar ik vind het heerlijk dat ik de tijd heb om... Het moest geloof ik af zijn. Ik zal het straks nog even verifiëren bij de dames en heren. Uh, maar het moest geloof ik af zijn in september. Dus ik heb nog juni, juli, augustus. Het moet lukken. Ja. Schrijver van het Boekenweekgeschenk voor komend jaar. Kees van Kooten in gesprek met Jeroen Wielaert. En in Parijs wordt getennist sinds het eind van de ochtend op de banen van Roland Garros. Mark Brasser die volgt het toernooi. Rus en Haasen, wanneer komen ze, Mark? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet je in het tennis uh, weet je dat, uh, weet je dat nooit. Hoewel, ik zie nu dat de partij voor. Uh, dat is de eerste partij op baan 5, is inmiddels afgelopen. Aranska Rus uh, speelt de tweede partij. Dus die uh, zal zometeen de baan opkomen. De baan moet natuurlijk nog wel even geprepareerd worden. En Rus moet zich natuurlijk zelf ook nog even prepareren. Dus dat zal een kwartiertje, twintig minuten gaan duren. Zij kan dus uh, zometeen de baan op. Ja, Robin Haasen speelt de vierde partij op baan 6. Daar is één partij nu gespeeld. Dan moeten er nog twee partijen gespeeld worden. Dus ja. Voor hem wordt het een hele lange dag vandaag. Ja, zijn er al wedstrijden klaar inmiddels? Ja, we hebben twee Grand Slam winnares. Die hebben het de bal geopend zeg maar, vanmorgen hier op Roland Garros. Francesca Schiavone, winnares van Roland Garros in 2010... deed dat op het Centercourt. Ze won makkelijk van Kimiko Data, 41 jaar. De Japans inmiddels, still going strong. En we zagen ook Petra Kvitova. Dat is de winnares van Wimbledon van vorig jaar. Zij had geen enkel probleem met de Australië, jonge Australische Barty. In twee sets ook zij dus, zij dus door. Zo wordt het ook bij een Wimbledon winnares. Mark Brasser, dank je wel. Het is bijna kwart over een. Wij gaan naar de ANBB. John Bakker. Met de files op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... bij knooppunt de Hocht, 2 kilometer. Ook 2 kilometer op de A7 vanaf de afsluitdijk naar Herenveen bij knooppunt Jouren. Door werkzaamheden op de A32 vanuit Herenveen naar Meppel... bij Wolvengaan nog 2 kilometer. En na een ongeluk op de A58 vanuit Vlissingen naar Breda... bij Wouwse Plantage 6 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer open... Nog wel helemaal dicht is de N18... Enschede-Varsenveld. De weg is in beide richtingen. Tussen Eibergen en Groenlo afgesloten. Ook dat komt door een ongeluk. Dit zijn nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De VN zegt dat veel slachtoffers van het bloedbad in Hula zijn geëxecuteerd. En Parijs heeft de ambassadeur uit Syrië uitgewezen. Dodental nieuwe aardbeving Italië opgelopen tot tien... en een kwart meer faillissementen in de bouw. Vooral middelgrote bedrijven worden getroffen.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Frank Dumos. Goedemiddag allemaal, welkom terug in de tweede uur van lunch. Zo direct heb ik een Chinese werklunch met Sander Forselmans... over de mogelijkheden en moeilijkheden van de handel met China. En deze week volgen we de werkweek van GroenLinks-senator Toftissen. Straks horen we kort waar hij vandaag mee bezig is. En na half twee stand.nl, de VVD-corrivee Hans Wiegel noemt het akkoord een strategische fout, het Koendoesakkoord. We vinden dat de VVD veel te snel heeft opgegeven in het katshuis en dat de VVD niet voldoende in het akkoord te herkennen is. Heeft Wiegel gelijk en had de partij er beter aan gedaan minder compromissen te sluiten? De stelling van vandaag is de kritiek op de VVD-strategie is terecht. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070. Dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101. 0800-1101. Of u kunt stemmen op onze website www.stand.nl. Voor de twitteraars hashtag standpunt. De stelling van vandaag de kritiek op de VVD-strategie is terecht. Dit is Radio 1, de werklunch. Meer dan 3 miljoen Nederlanders lijden aan migraine, Zo blijkt uit een nieuw wetenschappelijk onderzoek in Europa... naar de hersenziekte. Dat zijn er nogal wat. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor de werkvloer. Niet iedereen heeft begrip voor collega's die klagen over hoofdpijn. Leo van Os is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten. Leo van Os, goedemiddag. Goedemiddag, meneer de Mors. Ik las in de krant dat u verbijsterd bent over die 3 miljoen patiënten. Dat wist u niet? Nou, we wisten dat het er een heleboel waren, maar dit uh, recente onderzoek uh, laat zien dat het eigenlijk nog veel uh, meer verbreid is dan wij uh, dachten. Want van die 3 miljoen gaat ook maar een klein deel naar de dokter? Ja, dat is e eerlijk gezegd uh, het, het grote probleem. Uh, de meeste mensen die uh, migraine hebben, en dat is iets anders dan gewoon maar hoofdpijn... Wat is het verschil precies? Nou, migraine is een, een hersenaandoening, uh, zoals u net zelf ook al zei. En uh, als je een goede migraineaanval hebt, goed in de technische betekenis als het woord, dan, uh, dan kan je niks meer. Dan ben je gewoon helemaal, uh, ligt je plat uh, in het donker uh, in je kamertje en dan kan je oog kruipend naar de wc om daar over te geven. Ja. Dus dat is even iets anders dan gewoon uh, hoofdpijn. Maar die mensen gaan lang niet altijd naar de dokter? Nee, omdat er uh, eigenlijk uh, toch nog een groot misverstand heerst... namelijk dat er niks aan te doen zou zijn. En die hebben dan ook door hun omgeving uh, een beetje toegesproken uh, gekregen... van ach, daar moet je maar mee leren leven. En iedereen heeft wel eens hoofdpijn. Maar omdat migraine zo invaliderend is... en omdat er uh, de laatste tijd hele vo goede vorderingen zijn geweest... op het gebied van behandeling van migraine en met name ook nieuwe medicatie die daarvoor gebruikt kan worden... is het heel erg de moeite waard om wel naar je huisarts te gaan... en om, uh, om goed behandeld te worden. Want, Want? voor veel mensen ja? is die behandeling uh, voorradig en voorhanden en uh, dan kan je zo'n aanval uh, snel uh, beëindigen. En in grote lijnen dus behandelbaar en, en, en dan kan het leven weer gewoon verder? Of, of de ja. aanval zet door? Ja, nee, in, in, in, in dat we zeggen, je onderdrukt de, de symptomen, de pijn uh, en de ellende onderdruk je. Overigens, uh, laat ik er vooral een duidelijke bij zeggen, dat is helaas nog niet voor iedereen, voor iedere patiënt het geval. Maar wel voor de meerderheid daarvan. We hebben het over werk en u zei net, uh, collega's die, die hebben vaak zoiets van, joh, uh, stel je even niet zo aan. Is, is dat echt een probleem? Ja, dat is echt een probleem. Dat is voor een deel overigens eh, omdat, wat ik net zei, dat misverstand over, ach, iedereen heeft wel eens hoofdpijn. En men dus niet in de gaten heeft dat migraine helemaal geen hoofdpijn is, maar een, een wel een pijn aan je hoofd, maar dat een ernstige vorm van hoofdpijn is, invaliderend. Maar ook wel omdat sommige migrainepatiënten er toch liever niet voor uitkomen. Omdat ze denken dat uh, dat misschien voor het werk of voor de werkgever niet altijd even goed wordt opgepakt. Ja, maar dat betekent dat die mensen uh, dan dus uitvallen. Uh, en dat kost geld, toch? Als we het over arbeidsproductiviteit hebben. Absoluut. Zowel de productiviteit wordt erdoor verlaagd als je een aantal hebt. of je, het is zo erg dat je gewoon thuis blijft. En dan krijg je dus verzuim. Ja, en idee wat het kost op jaarbasis? Nou, we hebben daar uh, twee jaar. nee, wat zeg ik? Vier jaar geleden heeft de Nederlandse Bank daar een, uh, een berekening uh, over uh, gepubliceerd. En toen spraken we over een totale kosten van migraine door productieve tijdsverlaging en verzuim van 1,7 miljard euro per, per jaar. jaar in Nederland. Maar dat kan en, dus veel hoger zijn. En omdat we nu merken dat het eigenlijk bij veel meer uh, patiënten uh, het geval is dat ze migraine hebben, zal dat bedrag wel, uh, wel hoger zijn. Ja. Leo van Os, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten, dank u wel. Goedemiddag. Twee Nederlandse bedrijven hebben vorige week het contract getekend... voor de bouw van een groot oncologisch ziekenhuis in Changjuan. Dat ligt in China. Het gaat om heel veel geld. De vraag is, hoe krijg je zo'n contract in elkaar in China? Voor elkaar in China? En tegen wat voor cultuurverschillen loop je dan op? Sander Forselman werkt voor DHV. Dat is een van de twee bedrijven die de deal sloot. En ik praat zometeen ook met econoom Matthijs Bouwman... over hoe het zit met die handel tussen Nederland en China. Sander Forselman van DHV. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe bent u betrokken bij de bouw van dit ziekenhuis? Um, ja, dat heeft een, een stukje geschiedenis met uh, de Dutch Health Architects. Uh, die uh, op, op een gegeven moment op zoek waren naar verbreding van hun markt. En uh, hun expertise in de gezondheidszorg uh, wilden uitbouwen en uh, daar een partner bij zochten die uh, ervaring in het buitenland hadden. En uh, ja, de ervaring van DV, al, al meer dan twintig jaar uh, in China... Uh, gecombineerd met mijn eigen ervaringen... Uh, maakte, uh, maakte ons tot, tot goede partners. Uh, in en het u bent dan betrokken als projectmanager? Ik ben uh, projectmanager en uh, wij doen de, tevens de, de engineering van, het, uh, van het, uh, het ziekenhuis. Wat doet een projectmanager precies? Een projectmanager die probeert het, het ziekenhuis gerealiseerd te krijgen. Waar wij met name mee bezig zijn is het, is het ontwerpen van het ziekenhuis. Dus we, we schrijven de programma's van eisen en maken, maken de ontwerpen. En daar mag ik dan verantwoordelijk voor zijn om, om dat te managen en te coördineren tussen uh, zowel de Chinese kant als, als de Nederlandse partijen. Nou dacht ik dat de Chinezen dit soort dingen prima zelf konden. Uh, ja, Chinezen kunnen goed, uh, goed ontwerpen, dat, uh, dat is helemaal waar. En uh, ik denk dat ze in de, in de afgelopen decennia ook, uh, ook heel veel geleerd hebben. Uh, uh, maar uiteindelijk zoeken ze toch nog, nog steeds uh, ja, een stuk extra kwaliteit. En dat, uh, dat, dat hebben ze, uh, denk ik, gevonden ook in de, de combinatie van Dutch Architects en, en DAV. Maar wat, wat zoeken ze dan precies wat zij zelf niet hebben? Um, dat is toch nog een stuk uh, uh, kennis over het, uh, over het uh, primaire proces van, uh, vanuit de zorg. En uh, kijken naar, naar logistieke stromen. Uh, meer vanuit, vanuit functionaliteit denken in plaats vanuit het, uh, vanuit het beeld. Wat, wat veelal gebruikelijk is in, uh, in China. In China wordt vanuit het beeld gedacht? Ja. Een mooi de, gebouw en dan is het eigenlijk wel geregeld? Ja, dat zie je ook, ook, ook terug in, de, in, in hoe normaal gesproken uh, dit soort contracten tot, uh, tot stand komen. Uh, waarin er uh, veelal gevraagd wordt om een, om een mooi beeld neer te zetten... en een mooi beeld te schetsen. En op basis daarvan maken de, maken de Chinese opdrachtgevers keuzes. Terwijl uh, in dit geval uh, we met name aan tafel gezeten hebben... met, uh, met de opdrachtgever om na te denken over, over functionaliteit. En, en ja, uh, we hebben, wat we ook gedaan hebben is met name uh, ziekenhuizen bezocht... en laten zien hoe het ook, uh, ook kan. En dat, uh, dat heeft veel vertrouwen gewekt. Ik zei net het gaat om veel geld deze opdracht. Hoeveel geld gaat het precies? Uh, voor de, voor de uh, DAV en uh, Dutch Health Architects uh, gaat het in totaal nu om, uh, om 6,5 ton. Uh, dat is de eerste fase, uh, waarin we, ja, zoals ik al schets, een, een programma van eisen schrijven en, uh, en het eerste ontwerp uh, voor hun realiseren. Laten we het hebben over die, die relatie met China en, en het zaken doen met China vooral. Um, hoe moeilijk was het om, om daar uh, vertrouwen te winnen? Um, nou, op zich uh, valt het nog wel mee qua, qua moeilijkheid. Het, uh, het kost alleen heel veel tijd. Uh, dat, dat is een kwestie van uh, over- en weer gaan van, uh, van delegaties. Uh, en, en groepen mensen die uh, ja, elkaar leren kennen. Uh, en uh, leren ontdekken. En, en vertrouwen uh, zien te creëren bij maar elkaar. Maar het leren kennen, is dat belangrijk in China? Specifiek daar? Ja, dat is, dat is heel belangrijk. Uh, Chinezen hebben daar ook een, een mooi woord voor. Dat, uh, dat noemen ze guanxi. Uh, wat, wat eigenlijk inhoudt van uh, zorg dat je elkaar kent en dat je uh, uh, elkaar begrijpt. En op het moment dat het vertrouwen daar is, dan, uh, ja, dan, dan gaan we ook zaken doen met elkaar. Maar gaat het dan om vriendschap of gaat het dan om kennen? Uh, vriend, ja, dat, dat, dat neigt naar vriendschap. Uiteindelijk blijft het natuurlijk een, een zakelijke relatie die je met elkaar, uh, met elkaar hebt. Maar uh, uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat neigt naar vriendschap. Matthijs Bouwman, econoom. Um... Waarom, uh, uh, laat ik het in algemene zin zeggen... lukt het veel Nederlandse bedrijven om die... hoe heet dat ook alweer? Uh, die Xiangxi? chi hoe heet het? <laughs> kwan chi kwan chi <laughs> Lukt het veel uh, Nederlandse bedrijven om die kwan -chi, uh, te bedrijven, Matthijs Bouwman? Ja, nou, dat, dat weet ik niet. Ik weet niet of ze dat, uh, of ze dat uh, allemaal goed afgaat. Als je naar de... Zeg maar de, de harde cijfers kijkt... dan uh, staan Nederlandse ondernemers niet te dringen... Uh, bij de Chinese grens om naar binnen te komen. Dat zie je zowel als... Uh, als je kijkt naar de export naar China... die is heel beperkt... en ook naar de investeringen die Nederlandse bedrijven doen in China. Uh, dat valt allemaal een beetje tegen. Wat voor omvang hebben we het over? Nou, bijvoorbeeld kijken we naar de uitvoer... dan is dat uh, een, nog altijd een mooie ruim 6 miljard hoor... in 2011... die wij als Nederlandse bedrijfsleven uitvoeren naar China. Maar op het totale uitvoer van... Uh, van meer dan 400 miljard is dat zo'n anderhalf procent. Uh, en het is ook een factor uh, 4, 5 kleiner dan de invoer vanuit uh, China naar Nederland. En bovendien bestaat die uitvoer voor een deel uit uh, vuilnis. Oh, is dat zo? Wij voeren uh, vuilnis uit? Ja, ja dat is uh, eigenlijk wel sneu. Maar een kwart van onze uitvoer bestaat uit uh, nou, grondstoffen. noemt het Centraal Bureau voor de Statistiek dat nog netjes. Maar dat is uh, papierafvalsrood... Uh, uh, slachtafval, huiden van varkens gaan erheen. En dat is niet omdat ze dat in China zo, zo hard nodig hebben. Uh, ze hebben daar een eigen vuilnis wel. Maar vooral omdat de containers anders leeg terug gaan. Dus er komen, zeg maar, simpelweg. Uh, uh, televisiecontainers komen deze kant op. En uh, die gaan leeg terug. Of je schuift ze vol met oud papier, wat ze daar wat goedkoper kunnen recyclen dan wij hier. En dat is ongeveer een kwart van onze export ja, vuilnis. Maar met Paulman, is het dan zo dat Nederlandse bedrijven denken... dat het heel moeilijk is om zaken te doen in China en, de, en daarom de moeite niet nemen? Nou, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik, ik heb al gesproken met de mensen van, van Agentschap NL... dat is zeg maar de exportbevorderende tak van onze overheid. Um, die, zijn er, die, die, die, die vertellen wel dat het heel veel moeite kost om, om, inderdaad om bedrijven te overtuigen... dat ze buiten Europa moeten kijken. Dat geldt natuurlijk niet voor onze grote multinationals. Die zijn over de hele wereld actief... Maar uh, het merendeel van onze economie bestaat uit, uh, uit midden- en kleinbedrijven, uit familiebedrijven. En die vinden het al heel wat als ze verder komen dan Duitsland en België, onze belangrijkste uh, handelspartners. Uh, dieper Europa in, Oostblok wordt langzamerhand ontdekt, dat, is, uh, dat zijn al hele grote stappen. Maar Azië wordt dat, dat soort bedrijven vaak, uh, vaak vergeten. Sander Forselman van DHV, ik dacht dat wij een VOC mentaliteit hadden met z'n allen. Ja, daar ben ik ook van overtuigd dat, dat we die ook hebben. En ik denk dat er ook wel uh, de nodige aan activiteiten uh, plaatsvinden. Uh, uh, zoals net ook al genoemd, uh, met name de multinationals... die, die reizen uh, zeker, zeker die kant op. Uh, dat is ook de oorsprong zoals wij uh, aan de slag gegaan zijn. Wij zijn samen met die multinationals naar het buitenland gegaan. En, en helpen hun ook uh, in het realiseren van, uh, van bouwprojecten... en, uh, en bijvoorbeeld R&D-centers uh, in, uh, in China... En daar helpen ze mee, uh, met name die regelgeving, die moeilijkheden die zij, uh, die zij tegenkomen, om die te overbruggen met, uh, uh, ja, met een brug te slaan tussen, tussen Nederland samen met onze, onze kantoren uh, in zowel Shanghai als Beijing, uh, om die regelgeving uh, uh, eenvoudiger te maken wat, wat voor dingen liepen jullie nou tegenaan als, uh, als DHV uh, qua cultuurverschillen? Um, nou ja, iets heel simpels is natuurlijk al de taal. Um, uh, je zal natuurlijk uh, uh, iets moeten afspreken met elkaar over hoe je gaat communiceren met elkaar. Uh, Engels is daarmee een, uh, een, een belangrijk uh, hulpmiddel. En uh, dat is dan ook een van de eisen die we stellen aan onze medewerkers uh, op onze kantoren. Dat ze ook, uh, ook allemaal vloeiend Engels, uh, Engels spreken. Maar je, je loopt niet tijdens zo'n bouwproject tegen allerlei uh, verschillen in, in, in, in meningen uh, en uh, zienswijzes aan? Jawel, daar, zeker. daar zijn ook uh, uh, ja, legio-voorbeelden in, uh, in met name dit soort ontwerptrajecten... waarin je met, met uh, gebruikers aan tafel zit. Uh, misschien als voorbeeld uh, te noemen een, een project dat we voor Philips uh, hebben gedaan... een R&D-center voor, voor 40.000 vierkante meter uh, aan gebouwen en researchgebouwen... waarin we uh, allerlei discussies hebben gevoerd met elkaar over uh, uh, het parkeren van auto's. Uh, ja, we zijn in Europa gewend om auto's in parkeergraasjes uh, te stoppen... En, en ook weg te stoppen, uh, zodat we ze niet zien... En dat probeerden wij ook, ook aan onze opdrachtgever kenbaar te maken. Die uh, uiteindelijk elke keer de ontwerpen afkeurde... waarin ik op een gegeven moment ook echt gezegd heb... Van, luister, ja, wat is er aan de hand? Waarom, waarom lukt dit niet? En uh, daarmee uh, zijn we even apart gaan zitten... en hebben gezegd, he, heeft hij uitgelegd hoe dat, hoe dat nou zit. En dat is een cultureel aspect waarin hij zegt... Van, luister Sander, um, uh, die auto's hier die zijn voor ons heel belangrijk... en die hebben ook een, een statusgevoeligheid... En, wij willen die eigenlijk helemaal niet wegstoppen. Dus wij zoeken eigenlijk andere oplossingen. Kijk, de auto moet zichtbaar zijn. Dat is inderdaad een andere manier van kijken. Sander Voorstelband van DHV, hartelijk dank. En Matthijs Bouwman, econoom, dank voor jullie toelichting. Geen uitgebreide reportage met GroenLinks senator Toftissen vandaag. Maar we zoeken wel even contact met hem, kort, om te horen wat hem vandaag bezighoudt. Ik heb uh, zojuist heb ik een gesprek gehad in het kader van de kandidatencommissie. Nou ja, daar doen we natuurlijk geen enkele mededeling over. Uh, en straks begint een voorbereidingsgesprek gesprek over ons congres dat we in januari hebben voor het kwaliteitsinstituut in Nederlandse gemeente. Nou ja, goed, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. En uh, nou, dat hebben we straks. Goed, zometeen uh, zijn we terug met standpunten. De stelling is de kritiek op de VVD-strategie is terecht. U kunt bellen op 0800-1101. Maar eerst uh, de hoofdpunten van het nieuws van Jobboot. Radio 1, het NOS-journaal. Frankrijk en Duitsland wijzen de Syrische ambassadeur uit. Ze doen dat vanwege het aanhoudende geweld in Syrië... Vandaag bleek na onderzoek door de Verenigde Naties dat de meeste slachtoffers van het bloedbad in Hula van dichtbij zijn doodgeschoten. Volgens de VN zijn hele families uitgemoord, vermoedelijk door milities van het Syrische leger. VN-gezant Annan heeft in Damaskus een ontmoeting gehad met president Assad. Annan geeft later vandaag een persconferentie. Miljoenen kinderen in rijke landen leven in armoede. Dat blijkt uit onderzoek van de VN-kinderorganisatie UNICEF. In 35 geïndustrialiseerde landen zijn 30 miljoen kinderen arm. Verder blijkt dat 13 miljoen kinderen in de landen van de Europese Unie... het zonder de nodige basisvoorzieningen moeten doen. De rechter in Den Haag doet vrijdag uitspraken in het kort geding van PVV-leider Wilders tegen de staat. Het geding diende vanochtend. Wilders vindt dat Nederland niet moet deelnemen aan het Europese noodfonds. De Tweede Kamer ging vorige week akkoord met het fonds. De Eerste Kamer moet zich er nog over uitspreken. En in Noord-Italië zijn bij een nieuwe aardbeving zeker tien doden... en een groot aantal gewonden gevallen. Het epicentrum was ten noorden van Bologna. Er zijn naschokken en op verschillende plaatsen zijn gebouwen ingestort. De aardbeving had een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. En dat zijn de belangrijkste punten uit het nieuws van nu. Nou, we hebben verkeersinformatie op de A58 vanuit Vlissingen naar Breda bij Heerlen. Een file van zes kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open... En de N18, Enschede-Varsenveld, is in beide richtingen... tussen Eibergen en Groenlo afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl Frank de Mosch. Goedemiddag allemaal, welkom bij Stand.nl. VVD-KOEV Hans Wiegel heeft forse kritiek geuit op zijn partijgenoten.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 had hoeven af te treden, dus niet demissionair had hoeven worden. De andere politieke partijen onder leiding van de heer Pechtold van D66... die zijn onmiddellijk in dat gat gesprongen. Die hebben in feite, ik vind het een beetje hardhandig... maar de macht overgenomen. Ik praat weer over met Mark Harbers, Tweede Kamer voor de VVD. Mark Harbers, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes, graag een ja of een nee. Hans Wiegel heeft zijn beste nacht al gehad. <laughs> uh, uh, uh, ja... Ik zie een toekomst met de PVV. Uh, oeps. Uh, ja, zeg nooit, uh, zeg nooit nee in de politiek. Dat is een ja. ja. Beter ten halve gekeerd dat een hele gedwaald? Nee. Ik wil thuis meepraten in Stam.nl. De stelling van vandaag luidt. De kritiek op de VVD-strategie is terecht. Met u daarmee eens of oneens. sms staat naar 7070. Dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt ons gratis bellen op het nummer 0800-1101. 0800-1101. U kunt ook stemmen op de website www.stam.nl... of twitteren hashtag Mark De stelling van vandaag. De kritiek op de VVD-strategie is terecht. Wat zegt u? Um, ik ben het daar niet uh, mee eens. Waarom niet? Um, nou, um, kijk, ik snap heel goed uh, uh, wat onze achterban zegt, uh, wat ook Wiegel uh, zegt. Uh, dit akkoord zit uh, vol met, uh, en ik kan het niet anders maken, vervelende maatregelen. Um, maar het past nog steeds in datgene wat we aan het doen zijn. Uh, en dat is orde op zaken stellen. Een overheid die zijn huishoudboekje op orde brengt. Die een goed plan maakt om niet langer op de pof uh, te leven. Ja, en dit akkoord past daar nog steeds uh, in. Want dit is een plan om de begroting uh, voor volgend jaar op orde te brengen. En ik begrijp heel goed dat dat uh, abstract uh, klinkt. Um, maar ik wil ook graag uitleggen wat er gebeurd zou zijn als we dit niet hadden uh, gedaan. Want als we dit niet hadden gedaan, dan was vier weken terug naar de val van het kabinet het beeld geweest van, nou ja, het is een land uh, wat geen idee heeft hoe ze die begroting op orde krijgt, uh, een beetje chaos. Uh, we hadden net als andere partijen aan de kant kunnen blijven staan. Uh, maar feit is dat we in Nederland altijd heel goedkoop lenen... omdat we een reputatie hebben dat wij onze zaakjes op orde hebben. Ja. Ja, en dat vertrouwen wilden we niet uh, op het spel zetten. Dat is helder, maar tegelijkertijd uh, een van de punten waar Wiegel zich zo druk over maakt... is dat de VVD niet meer op de bok zit, niet meer de leidsels in de handen heeft... Nou, de, de, de kern is dat we op 12 september verkiezingen hebben. En dat uh, de, de kiezer nu gaat aangeven hoe het land uh, verder geregeerd uh, uh, moet worden. Uh, Ken Wichel die zegt van ja, uh, het kabinet had geen conflict met de Kamer. Dus uh, had helemaal niet hoeven aftreden. Um, maar meteen in de eerste dagen... Dat gezien, heeft hij gelijk. Ja, maar dat gaat voorbij aan het feit. Dat meteen in de eerste dagen na de val van het kabinet... een, een grote meerderheid van alle partijen in de Kamer zei... Uh, wij willen naar de stembus, wij willen uh, verkiezingen. Um, en dan kun je niet stoïcijns uh, blijven zeggen zitten en zeggen, het was sowieso trouwens een minderheidskabinet, dan kun je niet stoïcijns blijven zitten en zeggen, nou we treden niet af en weg, we gaan zelf wel aan de slag voor Prinsjes. Uh, Want, die, die redenatie volgende, dan was er een motie van wantrouwen gekomen en dan had het kabinet sowieso uh, moeten stoppen. Ja, ik denk dat dat uh, gewoon de realiteit uh, was. Uh, dus in die eerste dagen werd gewoon al heel snel helder... dat de meerderheid van de partijen naar de stembus wil. En um, dan hadden twee dingen kunnen gebeuren. Of er gebeurt maandenlang helemaal niets. Nou, dan had je precies gekregen wat ik uh, net uh, schetste. Hè. Dan hadden we niet langer, denk ik, uh, goedkoop kunnen lenen. Omdat ja, dan die reputatie weg was uh, dat we onze zaakjes op orde hebben. Dat had miljarden extra aan rente uh, kunnen betekenen. En dat is gewoon weggegooid uh, geld. En nu ligt er in ieder geval nog een plan. Je zou het kunnen zeggen, ja, een soort noodplan, een, een begroting voor één jaar voor 2013, waardoor we dat vertrouwen in ieder geval niet beschaamd okay. hebben. Nee, goed, nee, dat is helder, dat heeft u ja. uitgelegd. Uh, Wiegel is bezorgd omdat de VVD daalt in de peilingen. Dat betekent in ieder geval dat, dat de kiezer, uh, uw achterban of uw potentiële aanhang, uh, niet herkent dat dit belangrijk is geweest wat de VVD gedaan heeft. Um, nou, ik begrijp heel goed dat uh, bij, bij iedereen in Nederland... dat hij naar deze maatregelen kijkt en dat hij gaat zeggen van... hé, hey, wat betekent dit uh, uh, voor mij? Ongetwijfeld gaan we zometeen heel veel luisteraars horen... die ook uh, kritisch uh, zullen zijn. Uh, maar er is wel een hele belangrijke keuze te maken op uh, 12 september. Want ik verzeker u dat in de tweede, de tweede Kamer vol zit met partijen... die eigenlijk wel door willen op deze weg. En die zeggen, nou, ik vind het eigenlijk wel prima... als mensen meer belasting uh, gaan uh, betalen. Um, en wat ons betreft is de fundamentele is dat we een beeld schetsen, ook voor de jaren na 2013... Ja. Dat, waar het op de VVD aankomt. Het is Ja, Dus ik begrijp, ik begrijp dat u die kant op wil. Maar ik wil graag een antwoord op de vraag... Ja. Uh, wat u vindt van die dalende uh, peilingen. Um, iedere politicus die zegt dat hij niet baalt van dalende peilingen, die liegt, uh, denk ik. Maar ik zie er wel een hele grote opgave in uh, om ervoor te zorgen dat ons beeld... hoe wij structureel de komende jaren willen werken aan een overheid... die minder een greep in de portemonnee van mensen moet doen... dat we dat beeld tot 12 september heel helder uh, uh, neerzetten... en op die manier het tij keren van uh, de peilingen. Hoe constructief is het dat Hans Wiegel op dit moment zijn mond open doet? Uh, we, zijn, uh, we zijn een debatpartij. Uh, uh, daarin heb je prominente mensen die uh, af en toe uh, meepraten. Daarbij heb je ook heel veel leden en, en gewone kiezers... die dat niet in de, in de media doen. Uh, maar ik vind dat als je een politieke partij bent... dan moeten alle geluiden gewoon uh, gehoord uh, kunnen worden. Een nou, geluid die wij gesproken hebben, sorry dat ik u in de reden val... is uh, oud kamervoorzitter Frans Wijsras, ook een prominent uh, van uw partij. Uh, hij is met Wiegel eens dat het kabinet niet had uh, hoeven uh, of moeten vallen. Dat had graag gezien dat CDA en VVD het lef hadden gehad... om uh, door te gaan als minderheidsregering. Ja, maar dat is een beetje misplaatste lef. Uh, want dat hou je dan waarschijnlijk precies één dag vol. Ik verzeker u, we hadden op zaterdag via het kabinet... op dinsdag een kamerdebat. Op dinsdag was gewoon al helder uh, dat een overgrote meerderheid... van de partijen in de Tweede Kamer gewoon zei... Uh, uh, nu eerst de verkiezingen. Dus dat lef had dan precies één dag uh, geduurd. Uh, en dan was er vanuit de Kamer een motie uh, gekomen... om het kabinet naar huis uh, te sturen. Zo eenvoudig lagen de zaken. Uit de laatste peilingen blijkt dat de PVV van Wilders uh, het goed doet. Uh, sterker nog in de peilingen staat de PVV boven de VVD. Ja, dat heb ik gezien. Wat vindt u daarvan? Um, nou ja, kijk, Ik ben natuurlijk een politicus van mijn eigen partij van de VVD... dus ik vind altijd als er partijen boven ons staan... dan vind ik dat uh, onterecht. Omdat ik er nou eenmaal van overtuigd ben dat wij over de lange termijn het beste plan voor, uh, voor Nederland hebben. Um, uh, maar ik zie het als gewoon een grote uitdaging... om ervoor te zorgen dat we dat op 12 september uh, dan ook waarmaken. De kritiek op de VVD-strategie is terecht. Dat is de stelling van vandaag waarop u kunt reageren. Bijvoorbeeld via stand.nl. Um, er is uh, 1100 keer gereageerd. 70% is het eens met deze stelling, meneer Harbers. Dat is best wel veel, toch? Uh, ja, en uh, als ik naar mijn eigen mailbox kijk, dan uh, uh, verbaast het mij uh, niet. Ik gaf ook net al aan, ongetwijfeld gaan we veel luisteraars horen... die het ook niet eens zijn met uh, de maatregelen. Uh, uh, maar ik sta wel paraat om het allemaal uit te leggen. Wat, uh, wat zegt uw eigen mailbox, u? Um, uh, nou, dat heb je eigenlijk twee, twee typen geluiden. Mensen die zich zorgen maken over één of enkele van de maatregelen uh, die uh, genomen zijn. Uh, of mensen die vooral van ons willen weten hoe we nu uh, uh, uh, het plan gaan maken. Straks ook met het verkiezingsprogramma. Uh, om te zeggen dat we op een goede, geloofwaardige manier uh, uh, de overheid kleiner maken. En straks ook weer voor kunnen zorgen dat we dan aan belastingverlichting uh, kunnen doen. Er zitten nog wat, wat pijnpunten, met name ook voor uw achterban in dit hele plan. Uh, hogere btw bijvoorbeeld. Dat, dat, vindt een, uh, dat vindt niemand fijn in dit land, maar uw achterman zeker niet. Nee, volgens mij, ja, kijk, in de kern, niemand vindt het, uh, niemand vindt het fijn. Uh, ik vind dus ook dat er, uh, kijk, dat zat bijvoorbeeld al in het Katshuisakkoord... dat we wel moeten zorgen dat datgene wat we aan extra belasting nodig uh, binnenkrijgen op die manier... dat hebben we echt in 2013 nodig om de gaten uh, te dichten. Uh, maar dat we uh, in de jaren daarna wel gaan kijken, als we dat niet meer nodig hebben... hoe we dat terug kunnen geven in de vorm van, uh, van lagere belastingen. Dat is een belofte wat u betreft? Uh, dat is wat mij betreft een belofte. Dat was bijvoorbeeld ook al onderdeel van de afspraken die we... in het het gesneuvelde katshuisoverleg uh, hadden gemaakt. Dat is een soort kwartje van kokachtige belofte? Nee, nee, nee. Ik, de, de, de, de, de, dat soort beloftes uh, ga, ik, uh, ga ik niet doen. Ik vind dat het aan onze partij is om straks gewoon een geloofwaardig uh, plan neer, neer te leggen. Met een route naar hoe je structureel dat huishoudboekje van de overheid uh, op orde krijgt. En daar ook in past dat je dat niet doet door permanente greep in de portemonnee van mensen te doen. Maar vooral naar jezelf als overheid. Uh, Toen krijgt. u lid van de VVD werd, meneer Harbers, dacht u, ik ga ooit. Eens Keertje ja zeggen tegen het afschaffen van belastingvrije kilometervergoedingen? Um, nou, toen ik lid werd van de VVD zat ik op de middelbare school... en vermoed <laughs> ik dat ik niet echt wist <laughs> wat, uh, wat die uh, onbelaste kilometervergoeding uh, precies uh, inhield. Want ik uh, ging keurig met de fiets naar mijn school. Ja, maar ik bedoelde dat ja. daarmee het natuurlijk ja. wel serieus te vragen. En namelijk dat het ja. natuurlijk wel ook principes zijn die voor uw partij ja. belangrijk zijn. Ja, en dit is een ongelooflijk vervelende uh, maatregel, uh, uh, maar wel onderdeel van het hele uh, akkoord waarin het voor alle partijen uh, uh, geven en nemen was om uh, ons eigen huishoudboekje weer op orde te krijgen. Is dan een raar observatie dat het dan vooral heel erg geven van de VVD is geweest en heel erg nemen van de rest van de Koenigse coalitie? Nou, de rest heeft uh, ook wel eens zuchtend en steunend uh, rondgelopen. Uh, kijk, volgens mij is dit voor geen van de partijen uh, leuk nieuws... want uh, geld uitdelen is altijd beter nieuws voor politici dan uh, geld uh, bezuinigen. Uh, kijk, voor mij blijft nog steeds het, het verhaal overeind staan... wat ik aan het begin van deze uitzending gaf. Uh, ik vind het voor de VVD heel belangrijk dat we niet in die chaos zijn vervallen... van niet eens meer een idee hoe het voor volgend jaar uh, verder uh, zou moeten... En dat vind ik ook een belangrijk punt voor de VVD. Wat nou ja, een luisteraar vraagt af uh, op onze website. Wat blijft eigenlijk van dit akkoord over na 12, 12 september? Dan, na de verkiezingen dus. Kijk, wat ons betreft, en dat zal voor veel partijen uh, zijn... is dit een compromis een compromis is nooit je eigen uh, programma. Uh, uh, wij gaan naar de kiezer op 12 september... met helemaal ons eigen programma. Uh, en afhankelijk van hoeveel zetels iedere partij haalt... hoef je straks meer of minder water bij uh, de wijn te doen. Maar reken maar dat wij die strijd aangaan... Uh, om ervoor te zorgen dat dit een akkoord is... wat meegaat totdat er een nieuw kabinet uh, zit. Maar vanaf het moment dat er een nieuw kabinet zit... hebben wij heel graag een kabinet... waar we onze stempel op kunnen drukken. Uh, uh, ja, en met maar een dat is een interessante observatie. Want er zijn wel eens... Uh, de, de, de situatie geweest bij kabinetsbeleid inzet van verkiezingen werd in dit geval zegt u nee dan nieuwe ronde nieuwe kansen Kijk, het is ook moeilijk om te zien wat op dit moment het kabinetsbeleid uh, is. Want uh, het kabinetsbeleid, dat is ook het beleid van het uh, uh, kabinet... wat een maand geleden uh, gevallen is, waarin ook heel veel andere dingen zaten. Hè, waarin bijvoorbeeld een bezuiniging op ontwikkelingshulp zat. Uh, waarin maatregelen zaten voor veiligheid, voor immigratie. Dat, uh, daar hebben we met veel uh, genoegen aan meegewerkt. En dat is wat mij betreft ook inzet van de verkiezingen. Je kunt niet dit akkoord... Dit is een ja, gelegenheidsconstructie, dit kun je niet zien als de inzet van het uh, kabinetsbeleid. Dit is wel de inzet van partijen die uh, in ieder geval Nederland niet wilden laten afglijden en hun verantwoordelijkheid hebben uh, genomen. Goed, dus wat dat betreft, uh, na de verkiezingen dan gaan er weer uh, besprekingen komen rond de coalitie. Uh, als de VVD groot genoeg is, zullen ze daar of de grootste wordt, dan zullen ze daar een grote rol in spelen. En dan op dat moment ligt alles weer open. Zoals denk ik voor alle partijen geldt. Mark Harbers, de stelling van vandaag. De kritiek op de VVD-strategie is terecht. Dat is de stelling waarop u kunt reageren. U kunt bellen op 0800-1101. U kunt sms'en eens of onmeens naar 7070. Dat kost u eenmalig 50 cent. Of twitteren hashtag Stamp.nl. Stam NL, goedemiddag. Met René Peijner, goedemiddag. Hallo. Nou, ik wil eventjes reageren. Ik ben het uh, uitermate eens met de heer Wiegel... Uh, en om het uh, wel uh, volgende beginsel... de VVD komt op voor de werkende man en de werkende vrouw. En dat is uh, totaal niet geregeld in dit Koenersakkoord. Wat, ja, wat, wat is met name niet geregeld? Uh, nou, opkomen voor de werkende man. Dan nemen ze gewoon 360 graden in één keer afscheid van. Ik bedoel, degene die gepakt wordt als je het uh, leest... dan bent u en dat ben ik. En die werken in de groepen steeds kleiner. Dus ik, kan me, ik vind het zo ontzettend raar dat ze hiermee hebben ingestemd... want dit gaat nog, nog verder dan je principes verlogenen. Goed, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Meneer, goedemiddag. Ik ben het niet eens met de stelling... omdat ik vind dat meneer Wiegel achteraf uh, kritiek gaat leveren... op zijn partijgenoten. Als prominent lid had hij eerder zijn stem laten horen. Hij heeft niet vanuit commissie te schreeuwen van... ja, ze hebben dit en dat gedaan. En uh, men heeft uh, uh, voldaan aan, aan de voorwaarden die gesteld worden door EU, punt uit. Gaande het proces zal het een en ander zich wijzigen. Ja, maar en, u, zegt, u zegt Wiegel had uh, als prominent lid eerder uh, zijn stem juist, moeten verven. Hij, hij kan toch niet mensen bellen? Hij kan toch zijn medeleden bellen die... Kijk, hij laat die mensen eerst in de sloot uh, springen en dan gaan hij zeggen... Zie je wel, je had eerst een zwembrouvet moeten, moeten halen. Tegelijkertijd weten we niet of hij gebeld heeft, toch? Nou, hij had, hij had die mensen tenminste moet, moet, moeten mailen. Nou, tegenwoordig is zo. En ik hoorde u zeggen dat uh, de, de VVD daalt in de peilingen mm -hmm. uh, ten aanzien van de VVV, uh, PVV. Maar dat is een drukfout hoor. Het is een drukfout? Ja, ze hebben de klein letter D, uh, D veranderd in een P. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag mevrouw Van Veldhuis. Nou, Ik ben het wel eens met de stelling. Maar ik wil eigenlijk een stapje teruggaan. Kijk, want nu wordt alles op de VVD gericht. Maar meneer, Ru meneer Rutte is de minister-president. Wat ik niet begrepen heb en tot op de dag van vandaag niet begrijp. Toen die onderhandelingen moesten komen. Hij heeft toen het kabinet begon gezegd van... wij nemen de oppositie daarin heel serieus en onderhandelen daarmee. Je ging naar zo'n moeilijke bezuiniging. Waarom die toen niet die keus gemaakt heeft om gelijk een gedeelte of, of de oppositie daarbij te betrekken... Hè, en niet met z'n drieën in dat kapshuis te gaan zitten. Dat heeft mij altijd verbaasd. Kijk, dat toen... Hè, want u heeft het nu alleen over meneer Pechtold... maar meneer Slob heeft daar ook een behoorlijke... vooraanstaande rol in gespeeld. Zij hebben toen dat opgepakt en die kar getrokken. Maar in feite vind ik dat het, het brevet van onvermogen van Rutte. Hij had dat moeten doen. Dan had hij een veel beter... Uh, uh, resultaten eruit kunnen halen, zowel voor zijn partij, maar ook naar de ja. anderen. En dan, dan had je veel minder die, op die, uh, uh, hoe heet het die flanken gehad, die nu daardoor veel te grote mond okay, gaan dank krijgen. dank voor uw reactie, mevrouw. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U mag het zeggen. Best ik uh, ben het niet eens met de stelling. Ik ben het wel eens met meneer Wiegel dat verkiezingen um, eigenlijk niet nodig zouden zijn geweest. Want met die vijf partijen van dat akkoord had je misschien gewoon weer een regering kunnen vormen. Helemaal voor een begroting 2013. Mm -hmm. Dus dan heb je aan verkiezingen niet zoveel. Iedereen riep dat meteen. En ik vrees dat we na 12 september een nog versplinterde situatie hebben. Alle Griekenland en Italië. En ik zie dan toch maar te regeren met vijf of zes partijen. Maar mijn, mijn grootste reden om niet met de stelling eens te zijn is het volgende. Ik hoor nooit een rekensom. 12,2 miljard verdeeld over 6 miljoen, miljoen uh, belastingbetalers. Dat betekent dat wij per belastingbetaler gemiddeld, gemiddeld dus modaal, 2000 euro kwijt zijn. Dat wordt, doet pijn in onze portemonnee. Dat gaat pijn doen in mijn portemonnee, in uw portemonnee, in ieders portemonnee. Voor lagere inkomens minder dan 2000 en voor... Uh, uh, twee voor hogere inkomens meer. Dus we gaan allemaal pijn lijden. Dus iedereen gaat nu klagen over wie er gepakt okay. wordt. We worden allemaal gepakt. We maar en... ik wil als, als belastingbetaler niet vier jaar lang zes miljard kwijtraken aan rentes in plaats van aan overheidsbeleid. Okay. Ja. Dank, voor, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hans, Eils en Frink, lekker kijk. Uh, ik heb geen mening over de stelling, want ik heb geen enkel zicht op wat er allemaal achter zit, waar ik wel een mening over heb, is dat uh, zeg maar in de dat de discussie gevoerd wordt, uh, zeg maar daar waar die niet gevoerd moet worden, de discussie moet gevoerd worden binnen de VVD, uh, zeg maar. Ik vind dat Wiegel ook zijn mond moet houden, uh, zeg maar in op het uh, uh, uh, zeg maar op het uh, publieke forum. Okay. Moet, uh, maar dan heeft u dus wel degelijk een mening over de, over de stelling, want de stelling luidt: nou, de kritiek op de VVD-strategie is terecht, en u zegt Wiegel moet zijn mond houden op het publieke forum. Hij moet dus zijn mond open doen op de ledenvergadering van de VVD. Daar is het, daar moet de discussie gevoerd worden, niet op het publieke forum. Dank voor uw reactie. Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben het ook oneens met de stelling. Cruciaal voor Rutte als premier was het behoud van de AAA-status. De, de kredietbeoordelaars Fitch, Moody's en Standard Poor's hadden Nederland in het vizier. En Rutte en Verhagen wilden toen kost wat het kost afwaardering van Nederland voorkomen. Dat lenteakkoord was daarom noodzakelijk. En daarom ook wilde dit kabinet de verhoudingen met de Tweede Kamer niet verder op scherp zetten. En wilde een motie van die Kamer, die eraan zat te komen, voorkomen om ze ook een goede sfeer te creëren met PvdA, Christen, Unie, D66, GroenLinks, etc. De kritiek op de VVD-strategie, meneer, is terecht. Wat zegt u dan? Die is niet terecht, de reden geef ik net aan. En Rutte was ook daarom tijdens de onderhandelingen met het lenten onzichtbaar. Want dat doen de vijf partijen en dat doen de vijf fractievoorzitters. Ik vind het raar dat Wiegel dit zegt. Okay. Ik vind hem niet meer een corrifé, maar eerder een mastodont geworden. Er zijn nog drie maanden tot de verkiezingen. En Rutte heeft nog alle tijd om dus de, de ruimte die hij terecht gelaten heeft... want dit moest hij een blok overlaten, weer terug te winnen. En ik ben het okay. eens met uw gasten. Om de okay. de situatie was te ingrijpend om te wachten. Oké, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Dag. Hallo. U mag het zeggen. Ben ik in de uitzending? Dat bent u mevrouw. Ik ben mevrouw Broekhoff-Amstelveen. Ik ben het niet eens met de stelling. En uh, er wordt veel te weinig nadruk gelegd op het feit dat het maar voor een jaar is... En dat na de verkiezingen dus alles herzien wordt. En ik, wat mij ook ontzettend uh, irriteert is dat het via de omroepen steeds maar uh, de Partij van de Arbeid en de, uh, hoe heet het, uh, meneer Roemer naar voren gehaald worden. En uh, die krijgen dan uh, gelegenheid om hun uh, praatje voor de, voor de verkiezingen al uit te. Terwijl dus ook door de omroepen steeds wordt gezegd. Mevrouw, hebben... uh, de VVD klopt niet. En... Mevrouw, we hebben, we hebben het een half uur lang over de VVD nu. Ja, in negatieve zin. In negatieve, zin. in negatieve zin. Alleen over de VVD in negatieve zin, de andere partijen gisteren, niet. Gisteren was er dus weer een uitzending en ik weet niet meer precies wanneer. En dan krijgt meneer Pechthold het woord en die uh, wordt toegelaten te tegenover meneer uh, Bog, okay, wat Bok nou van de VVD. Er wordt toegelaten dat hij zijn... Uh, ik wil die, ik wil die discussie af. graag met u een keer voeren, maar niet nu. De kritiek op de VVD-strategie is terecht. Wat zegt u dan? Nee, die is niet terecht. En meneer Wiegel moet inderdaad als uh, mastodont... moet hij dus eens een keer op... Ik ben zelf lid van okay. de VVD. Dank u wel, mevrouw. Ik is ophouden. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goeiedag. Ben ik in Ja, u mag het kort zeggen nog. Ja, heel kort. Uh, ja, de VVD is een partij van uh, nep-liberalen. Visie ontbreekt geheel als uh, Rutte twee of drie jaar aan de macht is... en hij begint uh, nu geen andere uitweg te zien dan een btw-verhoging. Armzaliger kan niet. Wat doet hij met de JSF? Hoeveel generaals hebben we in het leger? Hoeveel wordt er naar het buitenland gesluist in de vorm van ontwikkelingshulp? Uh, het ministerie van Onderwijs, wanneer gaan daar de okay. ambtenaren? En de publieke omroep, die kan ook afgeschaft worden. En ik wil aan de uh, studio... Dank u wel voor deze bijdrage bij de publieke omroep. Ik dank, <laughs> ik, ik dank u zeer. Mark Harbers, Tweede Kamer voor de VVD. Um, uh, uh, wordt u steeds gepakt door de media? Um... Nee, eigenlijk, uh, eigenlijk niet. En ik vind dat ik ook best veel ruimte heb om ook ons, uh, ons verhaal uh, uit te dragen. Um, neem niet weg. Ja, we hebben uh, wel ook in ons vorige programma gehad... dat we ook op de omroep nog wel wat meer hadden willen uh, bezuinigen. <laughs> zeg ik bij even plagerig. Um, ja. Daar zeg ik verder helemaal niks En eh, Goed, wat, wat viel u uh, verder op uh, in de reacties? Nou, eigenlijk, wat uh, er ook nog wel een flink aantal bellers is... die inderdaad ook voor zichzelf wel het rekensommetje heeft uh, gemaakt... en, en uh, één ding absoluut niet wil... en dat is dat de overheid nog veel meer rente moet uh, gaan betalen. En die meneer uit Hilversum die gaf het ook heel terecht aan... van ja, als je 12 miljard moet bezuinigen... dan is het ondenkbaar uh, dat we daar met z'n allen in het land uh, geen uh, last van, uh, van hebben. Maar we doen het wel voor een betere uh, toekomst. En tegen de eerste bellen, meneer Pijnenburg, zeg ik ook... Uh, vanzelfsprekend komen wij met een goed plan om juist over ook de mensen die aan het werk zijn uh, uh, zo min mogelijk uh, te uh, uh, of uh, zoveel mogelijk te ontzien. Um, maar dit soort bezuinigingen het land gezond uh, maken lukt nou eenmaal niet zonder uh, helemaal geen, uh, geen pijn uh, te nemen. De eerste bellen zei de VVD komt op voor de werkende man en de werkende vrouw. En guess hoe die worden precies gepakt? Um, als je kijkt naar de effecten volgend jaar, dan zal iedereen ook de niet-werkende mensen zullen, er, uh, zullen ervan gaan merken. Um, uh, kijk, en het is voor iedereen plussen of minnen. De een gaat er meer op achteruit dan uh, de ander. Maar in de maatregelen die we hebben genomen... hebben we uh, een stuk van de btw-verhoging... gaat al vanaf volgend jaar ook terug in de vorm van lagere belastingen. En in het plan komt dat vrijwel uitsluitend terecht bij uh, uh, werkende mensen. Uh, op die manier konden we het iets verzachten. Maar ik geef grif toe, er zit nog steeds pijn in... maar we hebben het daar wel iets uh, verzacht. Dus daar zie je ook weer de handtekening... van. Van, uh, van de VVD uh, terug. Dan maar ook als het grote plan, uh, ja. dat is echt inzet van de verkiezingen. Dan nog even uh, Hans Wiegel zelf. Uh, een aantal luisteraars reageren uh, behoorlijk fel. Uh, hij moet zijn mond houden. Um... Nou, volgens mij die meneer die dat zei, uh, meneer Arjalds-Averink... die gaf ook aan dat hij het vooral op het congres uh, moet doen. Nou, daar is hij hij is lid van de VVD dus ook uh, van, uh, van harte welkom. Maar ik gaf eerder in de uitzending al aan... Uh, ik kan heel veel kritiek uh, hebben en uh, ben we dan wel blij met dit soort gelegenheden... om ook uh, tegen de kritiek uh, mijn verhaal uh, te stellen. Ja, maar goed, iemand anders zei ook... hij moet uh, aan plein publiek dit soort dingen niet doen. Daar refereert u ook aan, maar die ledenvergadering gebruiken. Is dat eigenlijk iets wat u ook vindt? Dat moet je dan toch eigenlijk een beetje chic doen? Um, ja, weet je, het is anno 2012. Uh, we hebben. Ik weet niet hoeveel tv-zenders, radiozenders, kranten. Uh, uh, ik ben niet van de lijn dat ik overal bovenop ga zitten en ga zeggen: niemand mag ooit in de, in de pers. Uh, uh, iedereen heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. Uh, ik vind het wel goed als mensen die lid zijn van de VVD dat ook doen. binnen de partij en uh, binnen alle momenten en ledenvergaderingen die we daarvoor hebben. Goed. En um, het feit dat er 2000 uh, per belastingbetaler uh, bezuinigd gaat worden... die rekensom heeft u ook gemaakt? Uh, ja, want de rekensom, uh, uh, ja, als je even per huishouden uh, neemt, hè, want, uh, per, uh, per Nederlander... maar als je alle kinderen meeneemt, uh, dan is het wat minder. Maar dit klopt inderdaad, dit is ongeveer de rekensom per, uh, per huishouden. Okay. Ja, en de een zal er meer pijn van vinden dan, uh, dan de ander. Maar, maar we hebben geprobeerd het zo gelijkmatig uh, voor iedereen in Nederland te doen. Mark Harbers, Tweede Kamer voor de VVD. Dank u wel. De kritiek op de VVD-strategie is terecht. Er is 1300 keer gereageerd. Uh, 68% is daarmee eens, 32% niet. Zometeen op Radio 1 mag je fixen, dit is de dag. Wat ga je nu doen? Ja, Elsbeth, eh, uh, ik ga ervan stotteren. Maar dat komt ook omdat je zo'n bruin gezicht hebt. Je Is dat hebt zo ja, goed in de zon u. gezeten. Ja, dat... Nee, we gaan het straks hebben over hoeveel, hoeveel we straks gaan betalen... voor een, uh, een tablet en uh, voor een computer, nu die btw omhoog gaat. Uh, er woedt een oorlog op de Waddenzee tussen twee rederijen. Die oorlog gaan we proberen Kerst, uit te vechten. Ja. De, veerdienst, de veerdiensten. En de mooiste gehandicapte vrouw van 2007 zit bij ons in de studio. En zij presenteert morgen tijdens Wereld MS-dag... Boek stuk. En als u wilt weten hoe ze eruit ziet, kijk op radio1.nl. Dan kunt u het via de webcam allemaal volgen. Dit is de dag. Als het mag je fixen. Zometeen. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. En CRV. Morgen om 7 uur.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 In Fietsen naar de Top staat een groep vrienden samen met coach Leontien van Morsel voor een ongelofelijke opgave. Ik ben Leontien van Morsel. De Alp du beklimmen voor KWF Kankerbestrijding. Leef mee met hun inspanningen, tegenslagen en euforie. Afval man, Vanavond Fietsen naar de Top om half acht bij de NCRV op Nederland N.